Dit is Joachim Kwaan met het nos -journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn zeker drie mensen om het leven gekomen door onverwacht hoge golven. Een van de slachtoffers is een Nederlandse vrouw van 79 jaar uit Groningen, bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ze kwam aan het einde van de middag om bij de haven van Puerto de la Cruz. Bij dat incident raakten ook negen mensen gewond. Ze zouden vanaf de kant door een hoge golf de zee in zijn getrokken.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 Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd uit gebieden in het oosten en noorden van de Filipijnen. Er is risico op overstromingen. Op sommige plekken is de stroom al uitgevallen. Het meteorologisch instituut van het land waarschuwt dat Fung Wong zich heeft ontwikkeld tot een superorkaan die nog verwoestender kan zijn dan de orkaan van de afgelopen week, waarbij we zeker 200 mensen om het leven kwamen. Bij die orkaan waren er golven van 10 meter hoog, die zouden nu wel 14 meter hoog kunnen worden.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 Top 2025 cover-up. An open padding.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 jazz.